Hoofdstuk 10. Brilstra maakt een kist open. Het was maar weinig later die avond, toen de veldwachter ging aanbellen bij meester Klevenaar. Het gelaat van die ambtenaar stond strak van het gespannen nadenken, en nauwelijks had de meester de deur geopend, of de veldwachter begon, haastig en zenuwachtig. ''Nou, meester, u hebt me gezegd dat als ik iets verdacht zou zien, dan moest ik maar komen.'' Nou dan, ik heb iets verdachts ontdekt. Uh, nee, fout, ik heb twee verdachte dingen ontdekt. De meester ging de veldwachter voor naar zijn studeerkamer, en toen de politieman op een stoel zat, sprak meester Klevenaar op waardige toon. Vertel me nu eens rustig wat eraan schort, beste vriend. De veldwachter kuchte eens, alsof hij zijn politierapport moest gaan voorlezen aan de burgemeester, en toen zei hij... Nou, meester, om kort te gaan en om er niet om te jokken, kijk, het fijne, dat weet ik er nog niet van. Maar ik heb twee verdachte dingen ontdekt. Dat heb je al gezegd, veldwachter. Spreek thans vrij uit. Nou, dan weet u nog dat we laatst op het gemeentehuis over die handboeien hebben gepraat? Wel zeker, ik herinner mij zulks. Nou. Vanavond aan tafel, toen dacht ik ineens zo bij mezelf, ik zou die dingen toch best wel eens nodig kunnen hebben, en toen ben ik ze dus op gaan scharrelen, want ze lagen in de kelder. Ik heb ze ook teruggevonden, ze lagen achter de blikken met zuurkool, en ze waren inderdaad helemaal verroest. maar verder nog heel knap, alleen het slot wil niet meer. Ik dacht dus zo, ik zal even langs Brilstra fietsen, dan kan die ze in orde maken. Ik kom daar dus bij die werkplaats... Niemand aanwezig, en het licht is uit. Toen ben ik maar eens even achterom gelopen, en ik heb door het raampje naar binnen gegluurd, ik heb zo eens dus even met mijn zaklantaren naar binnen geschijnseld. En wat zie ik daar hangen, aan een spijker? De meester keek de veldwachter angstig aan. Aan een spijker? Nee, veldwachter, wat zag je? De burgemeester, de burgemeester aan een spijker? Nee, niet de burgemeester zelf. Ik wou zeggen, de burgemeester zijn overjas en de burgemeester zijn hoed. En die zou brilstraat gestolen moeten hebben? De veldwachter schudde kalm zijn hoofd. Nee, nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat de burgemeester zijn spullen vrijwillig naar die werkplaats heeft gebracht. Maar het wordt nog veel verdachter, hoor want vanmiddag heeft de burgemeester op het gemeentehuis gezegd dat hij vanavond naar de stad zou gaan. Aha, en dus blijkt daaruit dat de burgemeester een geheim heeft, hetwelk welk hij deelt met Brilstra. Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid dat Brilstra de burgemeester heeft omgebracht. Oh, nee, nee, nee, die twee zijn veel te goede vrienden. Maar ik heb nog een tweede ontdekking gedaan ook. Nog meer schokkend nieuws? Ja, ja, en nee, misschien niet, misschien wel, want daar kan ik nou helemaal geen touw aan vastknopen, meester. Eh, uh, waar was ik? Je zag de hoed en de jas van de burgemeester hangen aan een spijker. Oh ja, ja, precies, ja, kreeg ik zo. Nou, ik dus weer terug op mijn fietsie, en daar zie ik in de dorpsstraat in de verte een oude kerel lopen met een stok. Ik denk dus zo bij mezelf, man, denk ik, ik ken jou en ik ken jou toch ook weer niet. Dat is natuurlijk onmogelijk, veldwachter. Men kent iemand wel of men kent iemand niet. Ja, ja, hoe zou ik dat nou uitleggen, hè? Toen ik de oude vent daar zag lopen, toen dacht ik bij mezelf, jij komt me bekend voor, maar ik kon hem toch niet thuisbrengen. Oh, en waarom wou je hem dan thuis brengen? Kon hij niet alleen lopen? Oh, best. Hij liep reuze kwiek voor zo'n oude man. Maar hij liep een beetje krom, net alsof hij pijn in zijn maag had of zo. Hij had een blauwe overal aan, en nou weet ik nog niet wie dat geweest is, maar het is verdacht, want ik ken hem en ik ken hem niet. Dan had je die man aan moeten spreken, veldwachter. Nou, dat heb ik gedaan, dat komt allemaal nog. Ik ben naar die vent toegelopen en ik zeg tegen hem, Goedenavond. En toen mompelde die wat, maar ik heb er geen woord van verstaan. Het leek wel Turks en hij keek scheel ook. Veldwachter, ken jij Turks? Geen woord. En waarom denk je dan dat het Turks was? Kan het geen Persisch geweest zijn misschien? Of Armeens? Ken ik ook niet. En wat heeft de scheve stand van die ogen te maken met dat zogenaamde Turks? Heet toen, nou, meester, u moet me niet altijd zo in de war brengen. Dat heb u ook geprobeerd toen u de burgemeester was, en daar ben ik nog steeds niet helemaal overheen. Maar weet u wat nou het gekke was, meester? Die stem, die stem. Ik zou haast gezegd hebben dat ik die stem ken. Maar ik ken hem niet. Veldwachter, veldwachter. Het is weer een verward verhaal, deze man was dus een verdachte persoon, wat heb je verder gedaan? Nou, toen stapte ik dus van mijn fiets, en ineens ging die vent op de loop, en lopen, hups, meteen de bosjes in, en ik heb hem niet meer teruggezien. Je had hem natuurlijk moeten volgen en arresteren. Ja, ja, dat is wel lekker makkelijk gezegd. Het was me daar aardedonker, dat ken ik toch nooit alleen af. Hoe kan ik nou zo'n kerel in mijn eentje omsingelen? Daarom kom ik nou net vragen of u me wil komen helpen. Ja, maar Veldwachter, dat heeft nou toch totaal geen raison meer. Geen wat? Ik bedoel dat dat nu geen zin meer heeft, beste kerel. Die verdachte persoon, die is natuurlijk al lang verdwenen, wanneer wij daar bij die bosjes komen. nee. Nee, nee, hier kan alleen mijn speurzin redding brengen. Wij moeten deduceren en combineren. Uh, uh, wat zegt u nou allemaal weer? Wij moeten het helder verstand laten werken, veldwachter. Die hoed en die jas en die verdachte vreemdeling. Zou dat nou allemaal niet iets met elkaar te maken kunnen hebben? Kun ik niet eens zien. Veldwachter, wat heeft de burgemeester voor reden? om zijn hoed en zijn jas aan een spijker te hangen in de werkplaats van Brilstra. En wat doet een vreemde oude man in de dorpsstraat van Ondermate? En dat nog wel in de late avond. Dan zijn er hier nooit vreemdelingen. Welke kant ging die vreemde man uit? Hij liep in de richting van de ruïne. Aha, de ruïne, steeds weer die ruïne de ruïne waar die jongen van Fantine het niezen van de burgemeester heeft gehoord. Veldwachter, de oplossing van dit duistere raadsel ligt bij de ruïne. Ja, dat zou best wel kunnen wezen, meester Klevenaar. Ik zou zeggen, laten we naar de ruïne gaan en als we horen niezen, dan weten we meer. Heel best, Veldwachter, heel best, en ondertussen onze ogen openhouden of wij wellicht die oude man zien in die blauwe overal. Laten we dat maar doen, meester, er gebeuren hier rare dingen in ondermate, die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat is zeer juist, en ik stel je voor, dat we eerst even langs het huis van de burgemeester gaan, om te zien of die misschien toevallig toch thuis is, en ik durf hem wel te vragen of die weet, dat zijn hoed en zijn jas in de werkplaats van Brilstra hangen. <laughs> giechelde de veldwachter, <laughs> dan wil ik het gezicht van de burgemeester wel eens zien, meester Klevenaar. Ik ook, beste vriend. Kom aan, wij gaan op weg. Intussen waren Brilstra en Hannes met de bromvlieg op de toren van de ruïne geland. Ze hoefden daar ook niet lang te wachten op de oude boer Bram, die door het luikje, dat door de burgemeester ontdekt was, opdook als een spook uit een souffleurshokje, en eerst kregen ze natuurlijk het verhaal te horen van de ontmoeting met de veldwachter, waarbij de vermomde burgemeester als een haas had moeten vluchten voor zijn eigen politiekorps. — Ja, ja, vertelde de burgemeester, ik ben de bosjes ingevlucht, en toen heb ik een tak in mijn gezicht gekregen. Mensen, mensen, van de pijn kon ik niet eens meer scheel kijken. maar ach, dat was ook eigenlijk niet erg, want het was daar drommelsdonker. Enfin, ik ben nu hier, maar natuurlijk is het hier niet pluis, en daarom moet Hannes op de toren de wacht houden. Brilstra, jij en ik, wij gaan nu naar beneden om die kist te openen, en jij, Hannes, jij kijkt goed uit je doppen. Hannes keek een beetje sip, maar hij durfde niet tegen te spreken. Nu ging de burgemeester Brilstra voor, door het luikje heen naar binnen de toren in, en toen over de smalle ijzeren wenteltrap naar beneden. Zo kwamen die twee in een klein vertrek dat er bijzonder stoffig uitzag en waar de spinraggen in dikke dotten van de zoldering hingen. Maar daar hadden de twee mannen geen oog voor. Die keken alleen maar naar die merkwaardige oude ijzeren kist, die daar tegen de muur stond. Brilstra probeerde het ding op te tillen, maar daar was geen sprake van. Toen begon die de sloten te bestuderen, maar op dat ogenblik kwam Hannes de wenteltrap af, en ademloos berichtte hij, — Burgemeester, de veldwachter en meester Klevenaar, die staan beneden bij de toren, en ze praten met elkaar, en volgens mij probeert de meester om de veldwachter bang te maken. O oh, ja? En wat denk je, gaat hem dat lukken? Ja, ik geloof het wel, ja, en ze hebben het ook gehad over een verdachte oude man in een blauwe overal. Zo, zei de burgemeester, nou, dan denk ik dat ik wel weet wie die man is. Ja, ik ook. Ik denk dat u dat ding maar beter niet meer aan kunt trekken, burgemeester. Daar kon je best eens gelijk in hebben, bril. En, uh, Hannes, ik denk dat ik met jou meega naar boven de toren op. Als die twee er nog staan, dan wil ik ook wel eens horen wat ze allemaal te vertellen hebben. Uh, ga jij maar voor, maar muis stil natuurlijk, want ze hebben er geen vermoeden van dat hier mensen in de buurt zijn, en ik wil niet dat ze ons in de gaten krijgen. Ik zal niks zeggen, burgemeester. Op hun tenen kropen de twee de trap op, en toen ze boven waren, konden ze meester Klevenaar horen praten. En zie je, veldwachter, dit vind ik nu zo vreemd, dat de burgemeester nu weer niet thuis is. Ik weet zeker dat hij altijd gewend was om tegen elf uur naar bed te gaan. Nu is het al ver over twaalf, waar kan die man uithangen? Ik had zijn gezicht wel eens willen zien als u dat gezicht had van die hoed en die jas van hem. Aan een spijker. Wel verdraaid, dacht de burgemeester, die veldwachter heeft staan te gluren. Afijn, er is hier eigenlijk ook niks te beleven, kwam de stem van de veldwachter. Dat weet ik nog zo net niet, antwoordde meester Klevenaar. Ik heb zo'n gevoel, een, een gevoel dat hier ergens mensen in de buurt zijn. Als ik jou was, dan zou ik hier vannacht maar eens op wacht blijven staan, veldwachter. Oh, meester Klevena, er is hier toch niks te zien? Nee, nee, dat niet. Hier is niets te zien. Het is hier erg donker. Maar ik heb een voorgevoel, een voorgevoel dat hier vannacht nog wel eens iets te zien zal zijn, als je maar hier blijft. Blijf u dan ook hier? Nee, veldwachter, nee, nee, nee, nee ik moet naar bed, uh, morgen weer vroeg op, uh, negen uur op school zijn... Ja, nou, ja, nee, ja, ik denk dat ik ook maar eens naar huis ga, want uh, er is hier toch niks te beleven, hè? Veldwachter, als ik jou was, dan bleef ik hier. Of ben je misschien bang hier, zo alleen in het donker? Bang? Nee, uh, helemaal niet. Ik, ik ben voor niks en voor niemand bang. Wel, dan ga ik maar. Ik wens je veel succes, Veldwachter. En misschien pak je vannacht die vreemde persoon nog wel, in die blauwe overal. Mwa, ja, nou, uh, uf, aarzelde de veldwachter. Een goede nacht, veldwachter, zei de meester ferm. Goeienacht, meester Klevenaar. In de stille nacht hoorden de burgemeester en Hannes meester Klevenaar wegwandelen. Toen fluisterde de burgemeester. Zo, Hannes, en nu ben ik bijzonder benieuwd hoe lang die veldwachter hier nog blijft staan. O, oh, zei Hannes, die gaat vast en zeker ook zo weg. Meester Klevenaar heeft hem behoorlijk bang gemaakt, geloof ik, want, kijk, zie je wel, daar gaat hij al. Nou, gelukkig dan maar, dan hebben wij hier onze handen vrij. Even wachten? Ja, hij stapt op zijn fiets, kijk, daar gaat hij. en die komt vannacht niet meer terug, Hannes, die veldwachter kruipt gauw in zijn bed en nu gaan wij hier beneden eens even kijken hoe ver jouw vader is met de sloten van die kist. Opnieuw daalden ze de winteltrap af, en de burgemeester zei, Nou, Brilstra, we hebben rust, ze zijn allebei weg. Dus te beter dan, antwoordde Brilstra. En hoe staat het nu met die twee sloten? vroeg de burgemeester. Slecht, burgemeester, slecht. Ik weet niet hoe dat ik ze open moet krijgen. Het enige zal wel zijn dat ik de ijzerzaag er overheen haal. dat is wel jammer eigenlijk, dan beschadigen we die sloten. —Ja, ik weet het, u moet maar zeggen wat u wilt. Door ja, ik zou zeggen, probeer het nog eenmaal, en als het werkelijk niet lukt, ja, dan moet je maar met de ijzerzaag aan de gang. —Ja, weet u wat het is? Er zitten drie tongen in die sloten, en die derde tong, die zit zo goed achter de tweede... Daar kom ik nooit bij. Ik zou niet eens weten hoe dat ik er een sleutel voor moet maken. Het is bijzonder spijtig. Maar ja, als het niet anders kan, dan moet je maar gaan zagen. Maakt wel een hoop lawaai. Niets aan te doen. Dat wordt dus zagen? Zeker, Bril. Er zit niets anders op, je zegt het zelf. Het is bijzonder vervelend, het is jammer van die mooie kist. Maar ik moet en ik zal weten wat erin zit. Zwijgend haalde Brilstra zijn gereedschap tevoorschijn, en weldra klonk er een akelig krassen en piepen door het kamertje, dat de burgemeester door merg en been ging. Hij zei, nerveus lachend, Oh, o, oh, Brilstra, Brilstra, alsjeblieft, hou even op, o, oh, dit is verschrikkelijk, zeg, het lijkt wel alsof je met je nagels over een muur van kalk gaat, Oh, hou op, de rellingen lopen over mijn rug. Ja, dat kan toch niet anders, dat piept nou een keer een beetje. Dat noem je piepen? Man, dat snerp, dat snijpt, dat, dat is verschrikkelijk. Nou ja, niets aan te doen, die sloten moeten open.'' ''Daar gaan we dan weer met de geit,'' zei Brilstra onverstoorbaar. Het werd een ware marteling voor de burgemeester, maar hij hield moedig stand en hij liet zich niet verjagen. Meer dan een kwartier knarste en piepte de ijzerzaag over het harde metaal. Het zweet drupte van Brilstra's hoofd, maar eindelijk zei hij met een diepe zucht. Burgemeester, de sloten zijn los. Iedereen gingen ze nu aan een kant van de deksel van de kist staan, Brilstra in het midden, Hannes en de burgemeester elk aan een zijkant. Ze trokken, ze schorden, alsof hun leven ervan afhing, maar het duurde lange tijd voor het deksel plotseling losschoot met een knal als van een ontploffing... Toen keken ze alle drie in de kist, en hun monden zakten open van verbazing.